Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Jobboots met het NOS journaal. Op IJsland is de vroegere topman van de Kaptingbank gearresteerd. De bankier Sigurdsson wordt verdacht van valsheid in geschriften... en overtreding van wetten op de handel in aandelen... De politie arresteerde hem op verzoek van de speciale aanklager die de val onderzoekt van de financiële instellingen op IJsland. Kaupting is de grootste bank van IJsland. De bank kwam eind 2008, net als ISAFE en Landsbanki in problemen door mismanagement dat mede leidde tot de kredi kredietcrisis. Sigurdsson is de hoogste bankfunctionaris die tot nu toe is gearresteerd. Morgen wordt hij een Rijkjagweek verhoord. In Zuid-Afrika heeft de politie een aantal rechtsextremisten opgepakt. Ze wilden volgens de politie in de aanloop naar het WK-voetbal... aanslagen plegen in zwarte townships. Bij invallen zijn wapens en munitie in beslag genomen. Hoeveel mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. De Zuid-Afrikaanse minister van politie zegt... dat hij niet zal toestaan dat extremisten het WK verstoren. Raciale spanningen zijn toegenomen sinds de moord vorige maand... op de extreemrechtse leider Eugene Terblanche... Het WK-voetbal begint op 11 juni. Er worden 300.000 buitenlandse bezoekers verwacht. Een Duitse slager die een vriend op dienstverzoek met 17 mesteken doodstak... hoeft niet de cel in. De rechtbank in Bochum veroordeelde hem tot 21 maanden voorwaardelijk. De slager stak zijn vriend van 40 in februari vorig jaar dood in dienstbed. De vriend had gezegd dat hij ongeneeslijk ziek was en wilde sterven. De slager had beloofd hem te helpen en stak hem 17 keer in borst en hals... Ik wilde het heel behoedzaam doen, maar hij ging gewoon niet dood, zei de slager tegen de rechter. Het weer toenemende bewolking. In het oosten regen, later op de avond en vannacht ook in de rest van het land buien. Ook morgen regenachtig, in de loop van de dag in het zuiden en oosten droog. Het wordt morgen tussen de 9 en 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010. Al 20 jaar live. Met, Met nu. Alternative FM. Spend your time. 26 mei zullen ze hun EP laten keuren door het publiek in de Panama, in Amsterdam. 26 mei, schrijf het maar op in je agenda, want dan had Gangster haar EP-presentatie. Welkom bij een nieuwe aflevering van Alternative FM zonder Menno. Want die is bezig om de boel af te breken bij Vrijdagspot. Uh, Daar is hij bezig geweest als webmaster. Ja, en als een goed webmaster betaamt, zal hij toch ook zijn handen moeten laten wapperen om de portercabins die er ook nog uh, staan, om die ook weg uh, te slepen. Nou, daar zal hij ongetwijfeld hulp uh, bij hebben, die tuinbankers. Denk ik dat hij dat. Ja, doen. maar vast wel. Volgens vast mij wel. waren er nog een hele hoop mensen over. Ja. Want Marcus en ik zijn er wel. Vorige week waren wij er niet. Dus, dus ja, het kan zomaar eventjes omgedraaid zijn. Nou ja, deze uitzending is een beetje een uitzending met een, met een raar randje. Er hadden op onze agenda ergens staan dat we een soort battle zouden krijgen. tussen de, de generaties van de oude alternatieve muziek en de, de nieuwe alternatieve muziek. Maar dat stellen we, of zullen we nog even in de ijskast gaan zetten. Die plannen die zijn er wel. En die zullen ook ongetwijfeld dan wel een keer uitgevoerd gaan worden. Maar niet nu. Uh, deze dag is gewoon een beetje ingevuld met een aantal, nou, laten we zeggen, uh, lokale dingen denk ik. Uh, die er nog een beetje in zitten. En we gaan ook eventjes wat live opnames gebruiken die we uit de voorronde van de Rob Agda hebben, hebben gevonden. En natuurlijk ook uh, uh, de muziek die nog ergens uh, voorradig is op harde schijven, noem maar op. Als het tenminste niet crashen, uh, toch? Ja. Even, jij gisteren? Je hebt foto's uh, gemaakt? Ja, heel veel. Veel? Uh, 770. Zeven, kon die camera dat wel hebben of niet? Ja. ja, dat is ja even voor alle vrede... duidelijkheid We hebben het over bevrijdingspop, hè? Ja, dus, uh, bevrijdingspop, bevrijdingspop natuurlijk. Ja. 2010. Was ja. heel erg druk. Heel druk. Ja, nou ja. Het begon allemaal om half 1. Uh, toen begon ethereal Daar komen we dus straks op terug. Want die uh, zullen we in ieder geval... denk ik in zijn geheel even laten horen. Wat de live-opnames betreft... van uh, die we gemaakt hebben... Ten tijde van, uh, van de Rob Akda wordt. De voorronde, de tweede voorronde die ze gewonnen hebben. Die opnames die gaan we zo direct even in zijn compleetheid even laten horen. Want het was wel een bijzonder goed optreden, vond ik eerlijk gezegd, van Ethereal. Ja, gisteren was ook helemaal niet verkeerd van ze. Nee, uh, er stond in ieder geval een vaste fanschade. Dat hadden ze dan weer wel voor elkaar gekregen. En het leuke was dat ik ook nog even het podium op kon komen. Vlak voordat het podium ook dichtging. Want je komt met je roze armbandje, kom je er dan niet meer op in ieder geval. Dat, ja. dat, dat sowieso. Gelukkig is ik met mijn gele armbandje wel. Jij dus, wel? Uh... Ja, ja wie we, we niet zeker zo van elkaar uh, weten te krijgen. Via, via ja. slinkse wegen, denk ik. Als ik niet het zo, zo slinkse wegen. Gewoon fotograferen voor bevrijdingspop zelf. Oh. Heb je dat uh, zo geregeld of niet? Ja. Nee. Tuurlijk. Mijn eerste twee foto's staan ook al op de website van Oh, oh. oh. oh. die van en Ethereal onder andere. Van Ethereal, ja. uh, onder andere. Ah, dat, dat, dat is heel erg bijzonder. Maar het uh, begon een beetje. Nou, uh, een beetje tam, vond ik eerlijk gezegd. Met, uh, met, met het publiek, wat, wat het uh, de opkomst van het publiek betreft, wat muziek betreft, op de provincie Noord-Holland podium. Want daar hebben we het over. Ik heb helaas niet uh, de mogelijkheid gehad om eventjes op een ander podium te kijken. Ik heb wel even kennis gemaakt met een groep die daar gestaan hebben. Seventh Street. Die, uh, die hebben op het Jupilair podium gestaan. Dat is aan de andere kant van het provinciehuis. Uh -huh. Zeg maar bij uh, de baan. Daar uh, heeft, die, heeft dat podium gestaan. Um, maar ik kan wel vertellen dat Gemma, Gemma Ray. De, de, de singer-songwriter die, die na Ethereal kwam. Vond ik een uh, indrukwekkend optreden. Uh, vervolgens heb ik eventjes uh, de naam kwijt van de derde act. Ik weet even niet uh, gauw wie dat uh, geweest zijn, maar daar kom ik nog wel even op. En als vierde, ja, dat was Mr. Uh, Holkenborg hemzelf. zelf. Die kreeg het publiek wel plat eerlijk gezegd met uh, Junkie, XL, Junkie XL. Dat stond Junkie Holkenborg. XL was heel erg leuk. Ja, dat was... Die was gewoon echt in een bloedvorm. Uh, hij kreeg het hele publiek wel mee. Er is zelfs zo'n uh, mooie foto gemaakt. En die heeft ook het voorpagina van het Hanels Dagblad gehaald. Dus dan, uh, ja, dan heb je toch wel wat voor elkaar gekregen. Ook heel erg mooi was. Maar toen was ik al thuis. En toen zat ik lekker in de luie stoel. Was het optreden van Alain Clark. Ook heel goed. Ja, ja, jongens, maar dat uh, is uh, voor onze alternatieve hoofden. Is dat weer wat anders? Maar goed, uh, alleen Clark uh, had toch wel de mogelijkheid om uh, uh, wat dingen in beweging te krijgen. Daar uh, was even in het korte bevrijdingspop uh, van 2010. Voor mij was het uh, na acht jaar weer een leuk weerzien met een aantal mensen. Dus het had wel wat. En uh, nu is het tijd om toch maar weer eens even wat uh, ook vooruit te gaan kijken. Als je van niet harde muziek houdt, dan zou ik zeggen pak de Peter peterselie maar er even bij. Want deze heren zijn volgende week tenminste in ieder geval één. Dat is Jeff van Spartan. Die is volgende week hier bij ons te gast. En hij zal sowieso zijn eigen muziek meenemen. Maar natuurlijk zullen we ook de muziek die zij hebben gemaakt tot dus weer te gaan draaien. Hier Spartan. Sharon.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 I'm just a go. old It's a big cocker, I'm a big old up, hit It's a fucker, shit, It's a collar, and a on my a little, little, little, that big Het is een en ik heb jou ook zien. Schetsen, herschikken, een scène die nog kon ook zwaaien. Ik ben ik ben ik ben ik bergen, bergen, bergen ik ben ik ben ik ben ik ben ik ik en ik ben ik ben ik ben ik ben ik ik ben ik ben ik ik ben ik ik He calls. He Ja, dat waren ze. Klopje popje ten tijde van de voorronde van Rob Ogdoword. De tweede voorronde wel te verstaan. En uh, het, uh, ja, het was een optreden om niet gauw te vergeten tenminste. Ze werden de runners-up uit die tweede voorronde. De tweede voorronde waarin ook straks in de tweede uur even uitgebreid aandacht besteed. Want ja, zij hadden de eer om op het hoofdpodium het bevrijdingspop te mogen beginnen. We hebben het over Ethereal. Ja, dat was wel een heel knallend open. Ja, wat ging Roel toch eigenlijk helemaal uit zijn bol in ieder geval. Roel van Roy, de manager van de band. Misschien dat we hem eventjes zo kunnen bellen. Dan, uh, ik heb hem ergens in mijn e-maillijst. Daar kan ik straks direct nog wel even bij komen. Dan kunnen we hem eventjes in de uitzending halen. Want het wordt toch uh, nogal een beetje een ethereal weekend. Want 8 mei voor de fans, als ze zitten te luisteren. In Exit in Rotterdam. Is de kwartfinale van de Grote Prijs van Nederland. Rock Alternative. En daar uh, zullen zij in te horen zijn. Dus zaterdag 8 mei kun je je spoeden naar Rotterdam. Dan uh, spelen ze daar even gewoon een leuk mopje. En dan zullen we zien of ze in staat zijn om een volgende voorronde te halen. Of een volgende ronde te halen bij de Grote Prijs van Nederland. Ja, dus dat weet je niet. Overigens Klopje Popje is uh, uitgesloten op een gegeven moment. Tenminste, dat heb ik me laten vertellen nadat ze de runners-up waren in de tweede voorronde. Toen waren ze niet aanwezig bij de laatste voorronde. Ja, en dat was uitsluiting. Dus, en normaal gesproken moet je als runner up gewoon aanwezig zijn. Maar ja, ze waren er niet. Dus toen werden die al gelijk al meteen uh, uit de, eruit gemieterd. Uh, de uiteindelijke winnaars van, uh, van de runners-up was Wave Zero. Die wisten in de finale dan toch nog wel wat uh, neer te zetten. Ik geloof dat ze tweede zijn geworden. Dus dat zegt ook nog wel iets over... Uh, ...over Wave Zero. Maar goed... Uh, ...dat uh, was een beetje het verhaal... ...van uh, de voorrondes van de Rob Agda Award. Tijdje terug... Eindelijk hebben we de opnames uh, zover gekregen. ze was wel altijd, uh, een beetje een zware bevalling. Uh, ben je tegenwoordig gynaecoloog geworden, Marcus, of niet? Nee, dat niet. Maar het is gewoon <laughs> veel werk. Het is veel werk om dat spul weer van een tape terug naar de computer te krijgen. En als je een ja. drukke baan hebt, zoals ik, dan valt dat niet mee. Nee, oké. Okay, maar goed, uh, uh, er komt er nog meer aan als het goed is. Ja, zeker. Want uh, we hebben nog veel meer. Uh, bijvoorbeeld Liberty, Palalalalaka hebben we nog. We hebben Los Men of Palau nog uh, ergens uh, liggen. We hebben Fabiana Dammers nog benen liggen. Ja. Dus, uh, Tess hebben we ook nog liggen. Dus... Tess, die heb ik al afgeleverd. Die heb je al afgeleverd? Oh, ja. oh dat is allemaal mooi. Die hebben we ook dus... al gedraaid. Hebben we die ook al gedraaid? Ah, ja. ah dat is... Uh... Dat is goed. Dat, dan, dat, dan word je toch oud en seniel. Dan word ik een Zo beetje oud goed. en seniel uh, en misschien ook een beetje grijs achterdoor Maar goed, dat maakt niet uit. Maar aan jou is natuurlijk nu de taak van deze opname: het naampje te zoeken. Ja, nou, dat, uh, ga, ik, uh, dat ga ik tijdens dit nummer. Uh, ga ik dat wel uh, voor elkaar krijgen. Uh, Chef Special, uh, we hadden ze hier in, nou laten we zeggen, november geloof ik. van het vorige jaar hadden we ze hier in de studio. Het is sindsdien erg snel met die jongens uh, gegaan, want uh, ze kwamen op een gegeven moment uh, in, het, in de molen terecht uh, bij 3FM. En vervolgens werden ze uitgenodigd om mee te doen in het programma Stenders Eetvermaak tussen 12 en 2. Lees, dat is week, ja, dat is een week of drie terug. Toen werden ze uitgenodigd voor de Indiesen Proposal. Nou, dan weet je al wat je te wachten staat. Dan moet je een aantal uh, opdrachtjes uitvoeren. Dat uh, gingen de heren dan ook wel doen. Ik geloof dat een van de opdrachten was met jouw braakken in uh, iets uh, gaan zingen. Een andere was uh, om een nummer wat zij hebben gemaakt. Uh, dat ze dat uh, gingen spelen met een van de kandidaten. Of een van de genomineerden van de 3FM Awards. Dat geloof ik iets met... Carol Emerald hadden ze iets gedaan. Dus ja, en daartussendoor hebben ze geloof ik ook nog een, een inauguratiesong gedaan van, een, van het jongste raadslid van Nederland. Een van uh, ja, allerlei opdrachten die ze hebben uitgevoerd. Stenders zei overigens over Joshua Nollet het volgende. Hij zegt: uh, Je bent een klein beetje onaangenaam, maar de muziek is er niet minder om. Ja. Uh, wij hebben ze meegemaakt, Rob. En we weten wie, wie ze zijn. Maar goed, hier zijn ze. De opname die wij hebben gemaakt ten tijde dat ze hier waren. Chef Special. Dat is niet uh, de Chef Special. Dat is, uh, dat is nog steeds dat, uh, dat ding van wat we net hebben gedraaid. En we moeten naar de volgende. Juist. En dat, daar zijn ze. De Chef Special dus. Ten tijde van de opnames. Hier bij ons in de CFM Studio.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 Symbols on high. if you speak out, let you hear that. It should rebound, free minds, these sounds. Let that reach out, be bounds. My feet fill the ground. Your secrets, now let me figure them out. It's bit of raps. So I'm with me, not I'm without It's rid of raps. So I'm you're you under and down, it's bit of raps. You'll never stop calling it out. It's rid of raps. Eh, eh.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 It's Riddle Raps, yo fella, like it's all in the sound It's Riddle Raps, never stop calling it out It's Riddle Raps, rap. it's Riddle Raps So I'm making all of y'all bounce It's Riddle Raps, Go I feel that, it's all in the sound Riddle Raps, what the fuck you talking about It's Riddle Raps, rap, yeah, hey, hey, hey.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 set me free to solve the worries all my life but now it's time to make Dat waren ze. Chapter January, ook in die tweede voorronde dat ze meededen in de voorronde van de Rob Awards. Ze hadden een EP gelijk al in januari uitgebracht. De Sound of Summer, een meest toegankelijk nummer vind ik eerlijk gezegd van de hele mp3 die ze hebben gemaakt. En dit is wel een echte radionummer. Het optreden van de heren was den tijden van de Rob agda iets minder. Ze kwamen ook er ook niet erg ver mee eerlijk gezegd. Ze werden op een gegeven moment ook door de jury toch enigszins een beetje te licht bevonden. Maar ja, dat had ook te maken met een aantal dingen die niet allemaal correct zijn gelopen. Uh, het, we zitten toch een beetje in die, uh, die sfeer. Hoewel, uh, ja, ja, eigenlijk wel. En uh, we hadden vorig jaar hadden we ook een, uh, een leuke band uh, bij ons hier uh, over de grond. Daarvoor hebben we de deur zelfs uh, eruit moeten halen. Om ze hier uh, een plekje te kunnen geven, toch Marcus? Want uh, dat, ja. het was uh, nogal een beetje moeilijk voor Henning om zijn drumstel ergens uh, neer te zetten. Dus de deur werd van de studio naar zeg maar de ingang van dit pand uh, eruit uh, gehaald. Zeg maar in de hal, half in de hal, half in, uh, in de studio. Daar, daar stond de drumstel van Henning. En bij de voordeur zat Sus. Die zat uh, daar uh, interessant. En toen hadden we die deur zeg maar, bij wijze van uh, schotje ertussen. Hadden we er ertussen gezet. En het was ook wel uh, duidelijk om wel een beetje te horen... Dat, uh, dat dat ook wel een beetje goed effect had. Maar even terugkomend op uh, Chef ja. Special. Ja. Hoe heet die plaat nou? Dat uh, ga ik je nog niet vertellen... Dat was de eerste, overigens. Ja, het is goed dat je dat zegt. Ja, je hebt me aardig even bij de, bij de smiezen gehouden. Chef Special was overigens de eerste van het blok. Titel. Degene die het weet mag het zeggen en mag het ook mailen en mag ook misschien even bellen. Dat maakt ons helemaal niet uit. Maar dat is de opname die wij hebben gemaakt ten tijde dat ze hier aanwezig waren. Ja, we gaan eens even gewoon zoeken hoe dat zit. Klinkt zoiets als van dat we onze zaken... Nou, klopt, we hebben onze zaken gewoon even niet uh, voor elkaar. Nou, en het gaat even om de, om de band en, uh, en en om het uh, stukje wat ze hebben gespeeld. En het was dus een beetje de akoestische variant die ze hier uh, lieten horen. En ze hadden een soort drumbox hadden ze bij zich. Wouter heeft daar uh, op uh, geslagen, zeg maar, op dat, uh, op dat apparaat. En gisteren zag ik er ook een aantal van die uh, jongens... De, de Cool Corona's bijvoorbeeld. Die uh, kwamen bij, uh, bij ons uh, even langs in de tent... Van Bevrijdingspopradio. En daar hebben ze dan toch ook zo'n uh, moppie gespeeld. Ook op zo'nzelfde soort drumbox. Ja, zeg maar zo'n houten kist. Er zit iets in, kennelijk. En daardoor hoor je dan dat er een, een bepaald ritme in, in, in komt. Nou, Dat hadden zij van Chef Special* ook gebruikt. Nou, Chapter January, daar was ik gebleven. Sound of Summer, uh, dat was de, de tweede. En ik was met het verhaal van John Doe's Revenge bezig. Dat had Marcus mij even nog keurig netjes herinnerd aan het feit dat we er ook nog uh, iets eerder hadden. Maar goed, weer terug naar John Doe's Revenge. Uh, zoals ik al zei, hadden we hier een deur eruit uh, gesloopt. En die hebben er tussen gezet, uh, tussen waar Suus, uh, zeg maar, uh, zat en de ingang. Daar zat zij. En ja, het resultaat was, uh, was dit eigenlijk. En het nummer wat we nu gaan horen is Black Crows En uh, dat is overigens de band die het afgelopen jaar, dus niet dit jaar uh, de voorronde van de Rob Agda Award won, maar het afgelopen jaar, het seizoen 2008-2009. En ja, hoe het met John Doe's Revenge nu precies zit, dat weten we niet. Maar dit is nog in ieder geval bewaard gebleven. Ten tijde dat ze hier een optreden deden in juli van 2009. Hier is John Doe's Revenge nogmaals met Black Crowes. season Vorig jaar dus op het hoofdpodium van Bevrijdingspop. Toen stonden ze daar, John Doe's Revenge. Uh, hoe het nu met de, gro met de groep uh, gaat, is niet helemaal duidelijk. Ik heb ergens uh, vernomen dat ze toch uh, de pijp aan Maarten hebben gegeven. En dat Suus de Groot bezig is uh, met een eigen project. Uh, Sue the Night heette geloof ik, uh, als ik het wel heb. Ik ben zeer geïnteresseerd, maar ik heb nog niks uh, verder uh, vernomen van wat ze nou eigenlijk willen. Gisteren was het dus uh, Bevrijdingspoep Radio. Daar deden vier zenders aan mee. Uh, dat waren AB Radio, Halem 105, Bevenwijk en wij met ZFM. En degene nou die... heb ik ook nog Kink FM zien staan. Ja, maar die, die hebben gewoon hun eigen ding gedaan. Die, deden, die zaten er los van. Het waren vier zenders. Nee, echt vier zenders. En voor ons eigenlijk zat er één man... En die hebben we gehoord tussen 7 en 9 en dat is Andor Sandberg en we hebben hem aan de telefoon. Goedenavond Andor. Goedenavond Jaap. Ja, ik heb je heel even gehoord gisteravond en het was het in tijden dat Ellen uh, Clark uh, net uh, zijn optreden deed. Toen mocht jij nou, uh, achteraf net, uh, beginnen. Net, net aan het einde inderdaad. Ja precies. En uh, nou, dat was wel een mooie, mooie optreden van Alan Weer. Ja, maar, je... Hij zou zijn, uh, hij zou zijn uh, nieuwe album uh, gaan doen, maar waren het waren toch van zijn oude nummers dat hij deed. Ja, dat had ik gezien, want zijn vader stond op het podium en uh, ja. al dat soort dingen meer. Dus uh, het, het was in ieder geval... Uh, ja, hij, hij kreeg het publiek aardig uh, mee, moet ik erbij ja. zeggen. En dat, in dat is tegenstelling tot Jurk. Jurk? Ja, want daar zat jij natuurlijk nu middenin. Wat, uh, wat, ja. wat, wat heb je daarvan uh, van gehoord eigenlijk? Nou, alles eigenlijk ja. heb ik gehoord. Maar uh, ja, Jurk die... Uh, wat je een beetje ziet is dat ze een beetje bekend zijn van met twee nummers en de, de rest uh, is allemaal ballads. En uh, ja. Ja, na het feest van Alan Clarke uh, trok het publiek niet zo heel erg. Dus nee. toen zijn ze maar op de Covertour tour uh, gaan, uh, gegaan. Ja. Ze waren zo zagrijnig de heren dat ze geen interview achteraf meer wilden geven. Dus, uh, nou. dus ze zijn ook niet uh, bij jou uh, boven of nee. ergens in de tent nee. uh, bij Pablo geweest of wat dan ook? Nee, nee, nee. nee. We, we, het interview stond op misschien, maar na het optreden was het een duidelijke nee. <laughs> Wat bezielt ze, was het gewoon echt van, van nou, had het ook de, met, met, met, mis, misschien met de interactie met het publiek te maken? Dat het daardoor misschien. Wel, ja. ja, denk ik wel. Ja. ja, want iedereen had toch wel een beetje vol verwachting naar Jurk uh, gekomen. Ja. Dat, uh, maar dat, uh, je zag wel een beetje aan het publiek dat het, dat het een beetje tegenviel. Ja. Ja, en, en, en was dat het enige wat jij in, je, in jouw show had zitten? Of was er nog, nee, nog we, een uh, We hebben ook nog naar Podium 2 zijn we geschakeld, want ja. daar speelden Speelman en Speelman. Ja. En uh, dat was wel, uh, ja ik ben een fan van Speelman en Speelman. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat was wel uh, leuk, inderdaad. Ja, ja, wat, ja. Wat, wat, wat, brengen, wat brengen zij dan ten, uh, ten aanzien van, uh, van de mensen die het niet echt weten? Nou, Speelman en Speelman zitten in dezelfde categorie als Jurk en Agda en de Munich en ja. uh, Veldhuis en Kemper. Ja. Het zijn twee broers, ook uit Haarlem, ja. en uh, die, uh, die treden op en uh, ja, als, je, ze hebben binnenkort, uh, als het goed is zijn ze nu aan het toeren met een nieuwe show ja. en dan kan je verklappen, dat is echt heel erg leuk om daar, daar naartoe te gaan. Ja, je bent er al geweest neem ik aan, of niet? Ik uh, ben er al geweest, <laughs> ja. Ja. ja. En uh, nou, dat is in ieder geval uh, echt uh, wel heel erg leuk om uh, hun uh, in actie te zien, vooral omdat ze uit de regio komen. Ja. Uh, nou heb jij dit uh, uh, uh, Volgens mij heb je dit vaker gedaan Bij Radio. Ja yes. uh, um, Vorig jaar uh, was je er niet bij Toen uh, was jij, uh, toen ja, moest ik je helaas. ziek helaas en Toen had je bijna de mogelijkheid om Gabriella Chilmi uh, te ja. mogen interviewen dat, uh, dat is toen niet doorgegaan ja. Maar als je nou kijkt naar zo'n zo hele Organisatie, hè, want het zijn Vier omroepen die je met, uh, met alle neuzen Dezelfde kant op moet uh, ja. krijgen dan, dan, dan, uh, Wat ik er gisteren van gezien heb Is dat gewoon weer goed gelukt dat is zeker goed gelukt, ja. maar uh, dat uh, mag ik alle complimenten aan René Ruda geven. Ja. Die heeft echt uh, twee maanden zweten in een hokje gezeten om alles weer te regelen. Ja. En elk jaar uh, gaat het weer beter. We, we evolueren goed, uh, zoals uh, ze. Ja. ja, En de evaluatie ja. van deze bevrijdingsport van 2010, die moet nog komen, denk ik. Die ik moet het nog heen. wel even komen. Ja. Ja. Uh, nou ja, dat, dat zal niet lang meer duren, neem ik aan. Nee, dat denk ik ook niet. Ja, want, uh, maar als jij nou in dat, uh, in dat uh, pandje, of wat is het, in die, in die cabine zit? In die porta cabine, ja. want dat, dat, dat was het. Het was niet, niet echt veel uh, groter dan wat wij hier hebben zitten, maar zelfs nog kleiner. Ja. Uh, maar wat, uh, wat, wat gebeurde er dan tijdens zo'n uitzending? Uh, je zei al, uh, je schakelde van, van provincie Noord-Holland-podium naar het Jubilair-podium uh, bij het Frederikspark. Ja. Maar ondertussen er ook, gebeuren er ook van allerlei andere dingen. Te, te... Juist zeker, ja? want we hebben een aantal mensen op het, op het veld rondlopen die, uh, die sferenplussers geven. Ja. Daarnaast worden dingen opgenomen en, uh, en geknipt, ja. uh, zodat we eventueel bij, uh, ja, bij, uh, bij stiltes op momenten dat er geen uh, optredens zijn, dat we die dan kunnen uitzenden. Bijvoorbeeld uh, Vanka hadden we niet kunnen uitzenden. Mm -hmm. Maar hebben we wel uh, uh, in een stil moment nog even, even weggedwaaid. Ja. En uh, ja, dus het is dus echt 25 mannen die de hele dag in touw zijn om uh, de, de radio te maken. Ja. Uh, en waarbij, uh, is, is, is, is AB Radio dus, de, dus met René Ruur daarvoor op uh, de, de echte trekker? Uh, hoorde... nee, Want ik hoorde ook uh, nog René Kind van Harlem 105. Ja, klopt. Ja. René Kind van Harlem 105. Zijn Haarlem met z'n tweetjes zit het. Ja, oké. Okay, dus uh, dat zijn de mannen die het, die ja. het, uh, die het evenement trekken. Precies. Ja, euh, nou ja, als, je, als ik tegen jou zeg volgend jaar weer? Nou, ik moet je zeggen, dit was het, het eerste jaar dat ik in de, de VIP-gedeelte mocht, mocht komen. Dus ja. uh, uh, dat was wel heel erg fijn. Dus, ik, <laughs> je, zou zeggen, ja, je zou bijna zeggen van volgend jaar weer, maar dan ook in de VIP-ruimte, ja, of niet? Ja, inderdaad. Nou ja, uh, uh, uh, maar dat is een heel ander chapitre Dan zou ik bijna zeggen, uh, de mensen weten wel wat jij hier in Zandvoort aan het doen bent. Dus eigenlijk ben je in een VIP. Is dat zo? <laughs> goed, Andor. Dat ik dank je wel. Ey, ik dank je wel. En we spreken elkaar uh, ongetwijfeld snel weer. Is goed. Dank je wel. Ja, uh, dat was uh, Andor Sandbergen. En wij gaan verder met The Treats en Come on, Baby. Make her feel all right. waren ze, de Cosmic Carnival. Uh, zij hadden in het afgelopen jaar de grote prijs van Nederland gewonnen bij de categorie Rock Alternative. Um, ik zei al, in het volgende uur gaan we even terugblikken op het, uh, het, de vuurdoop van Ethereal tijdens het uh, bevrijdingspop. Uh, uh, ja, dat hebben we uh, zo gedaan tijdens uh, de voorronde van de Rob Akdal Award. En nadat ze de finale hadden gewonnen, was dat een onderdeel van de prijs. Want ja, je mag uh, als je als band uh, zeg maar uh, de Rob Akdal Award wint, dan mag je, mee, uh, mag je ook meedoen als ja openingsact van Bevrijdingspop. En dat is er dus ook overkomen. Uh, de Cosmic Carnival, zei ik... Uh, is, is dus mee... He, ja, uh, is, is in de grote prijs van Nederland als rocker turnit. Daar zit Ethereal dus ook bij. Aanstaande zaterdag, ik zeg het nog maar eens eventjes, uh, zullen ze meedoen in uh, Exit Rotterdam. En dan uh, zullen ze misschien een kans maken om misschien de Cosmic Carnival op te volgen. Dus dat uh, sowieso... Even over, um, even over uh, het uh, wat we nu gaan draaien. Dat is uh, de Stars to Nowhere, uh, Marcus. Die gaan we nu draaien. En dan gaan we eventjes deze telefoon beantwoorden. Dank je. Ja, met ja. <applaus> ja.